ür Lekker mee in de studio van C.F.M. Zandvoort La da di, la da da La da di, la da da, da. <tie stiept> Dat was Crystal Horrors En de Gypsy Woman samen begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag We zeggen zomaar Gewoon geen nieuws is goed nieuws C.F.M. <tiepte> Voor Zandvoort en de regio Inderdaad welkom Bij het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag En wat gaan we daarin allemaal doen Albert Jan? Nou van alles, maar ik begin even met een waarschuwing Want uh, Lex van der Hoorn, onze weerman uh, deelde mij nog even mee dat de UV-straling momenteel 7 is. En is, uh, bijna het maximum wat er ooit gemeten is. Dus wat is dan uh, adv adviesrijk? Insmeren en goed insmeren. met En draaien, draaien, draaien. En draaien, draaien, draaien. uv, uh, UV stralen schijnt, schijnt heel erg hoog te zijn. Dus smeer je goed in. Oké, okay, het tweede uur. Wat kunt u van ons verwachten? Uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Uh, we hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws... ...in het kort. We gaan schakelen... ...naar het circuitpark Zandvoort, want daar wordt vandaag... De eerste, dag, ...de eerste race dag van de Pinkster Races... ...verreden. En daarvoor is... ...voor ons aanwezig Willem van Densen. Die gaat een live verslag doen... ...vanaf het circuitpark Zandvoort. Uiteraard gaan we rond de klok van kwart over drie... ...weer schakelen met John Lemmens tegen het einde van de eerste helft. Waarin Marken momenteel... ...met 1-0 voor staat tegen SV Zandvoort. We gaan nog even bellen... ...met Joop van Nes, want die is op de tennisbaan... ...in Zandvoort. En daar zijn ook van allerlei dingen... ...aan de hand, of mee bezig vanaf 12 uur. Dus die gaat ons ook even bijpraten vanaf het, op het gebied van tennis. Genoeg informatie het komende uur en natuurlijk veel leuke muziek. En ik smeer hem! <lacht> Sanford Ommada votta vi gida va bene Si do la parla miet americano Bona sa parla l'amore sotto luna Comma deve n'ca vedi ai dove Patala americano Avidi dava benen, Sido la parla pietà americano. Quando sa fa l'amore sotto lunga. Sonda de la parla pietà americano. Quando sa fa sotto lunga. Sonda de rena ca vedi While Americano Mijn mij was het iets met dit nummer van Doelpunt voor of ofzo. Doelpunt voor Oranje. Nou, dat gaat er natuurlijk ook weer aankomen, Binnenkort 8 juni het EK voetbal voor Nederland. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat allemaal gaat afdelen. CFM, Race Radio, Pit Report. Het is inmiddels tien over drie. Dat betekent tijd om naar het circuit te gaan naar Willem van Dessen. Want dit weekend worden al daar verreden de Pinkster Racers. En vandaag de kwalificaties en een aantal racers. Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jan. je zet het al uh, op, de kwalificaties en een aantal racers. Gisteren hadden we al uh, kwalificaties hier uh, voor een aantal klassen. Uh, vandaag uh, zijn we uh, na de middagpauze, uh, na het balletje gehaald. zijn we begonnen met uh, racers, uh, kwalificaties, achter ons in tegenstelling tot de Formule 1. We net zaten op een maar al een aantal races gehad. De eerste race die we gezien hebben van de Formule Fort. ja dat is wel, acht auto's, maar, maar wel een uh, leuke strijd. Het aantal geeft uh, niet altijd de garantie uh, voor mooie races. We hebben morgen, het uh, begin van de middag, die, uh, die uh, Formule Sportrace gezien. Ja, en dat deed me toch wel leuk, uh, de winnaar. Uh, ja, een beetje van onze generatie, uh, Albert Jan. Dank je. Uh, Michel uh, Flory, 53 jaar inmiddels. Uh, ja, die uh, ging de strijd aan ik uh, een uh, 16-jarige. Uh, Max van Splunteren en dat was een uh, heerlijk uh, ronde rondeslang. Uh, toch was het uiteindelijk in de laatste ronde dat uh, Michel Flory uh, ja, met al zijn ervaringen uh, natuurlijk uh, we kennen ook in 2016 nog niet veel van. Uh, van Splunteren wist te geschalken in de S-bocht en uiteindelijk als uh, glorieuze winnaar over de eind van dus, uh, Michel die vertelde ja, ik probeer al 12 jaar te stoppen met de race, maar uh, zo'n race uh, ja, dan gaat het weer 12 jaar ik uh, het uh, is een ganzerweerrace. Je rijdt er al verslaafd en er van afkomen, ja, dat is heel lastig. De wedstrijd in die race, uh, even kuiper uh, dan. Uh, daarna hebben we nog gehad, moet even kijken, uh, ja, ja, ongeveer. Uh, oh ja, en we hebben ook inmiddels alweer, uh, ja, eigenlijk wat er ons hoofdprogramma wordt aangekondigd bij de mensen gezond. Dutch GT. Dutch GT, uh, ja, met uh, de bekende namen uit Nederland, je bent heel, heel moeilijk te verstaan. Kan je, kan je even uit de wind gaan staan? Spreek ik Duits dan? Nou, <laughs> ambition, ja. <laughs> Hoor we zo zo beter? Ja. Prima. Nee, ik nee, voor de tip. Nee, maar uh, dit is geen teen. Ik heb uh, het kunnen uh, van de Nederlandse autosporteur uh, natuurlijk. Uh, het was... Uh, de, de hebben in het kool, het niet al zo goed op. Met de kortet zijn kind Martijn uh, Matthijs Harkema deed het een stuk beter en uiteindelijk ook de winnaar van de race. Maar toch uh, wel opvallend was het dat Duncan Huisman uh, ja, strakkend uh, vanaf een zevende positie in de wereldstart had tussen uh, de twee kortets doorging uh, met zijn neusstand. Ja, en de tweede plaats uh, veroverde ook in de tasjeanbord en die uh, heeft hij uh, vast mee te houden tot uiteindelijk. Op de derde plaats was het uiteindelijk uit dan Freddy uh, dan komen. Uh. Tot zover uh, ja, het uh, verzacht van de Dutch VT. Uh. En nu zijn we dan bezig met uh, de Red Bull Cup. Uh, Red Bull Cup, uh, Dutch ja, maar ook Europese kampioenschap. Een uh, verschijning voor mij op, ook, waarin is Dean Stone. Dus een uh, 21-jarige uh, jongen uit Engeland. Ik vind het toch wel een, uh, ja, het is een mooi verhaal, tegelijkertijd en een beetje pijnlijk. Maar die jongen, uh, ja, twee jaar terug, 2010, misschien uh, voelde uh, twee kan die uh... Een toekomst voor waar iedereen van de ronde, een Engelsman die beter wordt gedood, dat alleen door zijn Engelkom werd toegedicht. Na zijn ONU-3-kampioenschappen werd een test aangeboden bij Williams. En in die way, dat dat zou gebeuren, werd er ook bij hem uh, kanker uh, geconstateerd. Ja, de jongen, volgens de arts had hij nog maar uh, 30, 40% overlevingskans. Hij, <laughs> hij heeft zich de pool bij het ziekenhuis heeft hij gezegd, een paar uur per dag. Ik ga een UGMO. En nu rust weer en een chemo... En nu rust weer en een UGMO. En zo wil ik me de Nou, dat is hem uiteindelijk goed. En nu gaat hij zijn stappen. Waar hij was in de auto. Sport is in de Een hele erg drukke bal. Maar hij gaat toch proberen zijn doel weer te bereiken. En deze ook okay, nu nog Oké, Willem, dat zijn goede berichten. We komen straks weer bij je terug in het vervolg van dit programma. Dankjewel voor dit moment. En geniet van het leven. Weer daar hè, op circuit heerlijk, toch? Ja, zeker. Oké, okay, tot straks. willen van deze, dankjewel voor dit moment. Ja, de zonnige klank op de zaterdagmiddag bij Zierbeem. We hebben de zin aan. Zoals dat uh, op de Zandvoortse Radio met Carnaval. Jawel, het is uh, bijna het einde van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Marker tegen FC Zandvoort. En voor ons daar vanmiddag ter plekke is Sean Lemmer. Sean, hoe is het daar? Nou, de stand is uh, wat ik bij de vorige, uh, ja, bij de vorige uitzending had: 1-0 voor Marker. Marker heeft wel enkele kansen gehad, maar niet afgemaakt. Uh, de verenigingsrampen staat er goed voor. Maar uh, of aanvallend uh, zijn we nog echt niet sterk. Er moet meer uit gaan komen. Uh, de keeper van Mark heeft wel een fantastisch schot van Nigel Berg. Weet, uh, ja, tot corner af, uh, weet het werk, anders was het 1-1 geweest. Maar goed, dat is het niet. Dat is 1-0. Men is nu aan de rust bezig. Dus we, we hebben nog een hele tweede helft. Uh, de wind uh, heeft geen invloed. De zon denk ik ook niet. Hoewel, uh, je ziet wel hier en daar bezwege de mensen. Maar... Uh, Nee, ik denk dat de stand van 1-0 rechtvaardig is ten opzichte van het spel wat we zien. Dankjewel, Sean. Ze moeten uiteraard wel voldoende gaan drinken, hè, zo dadelijk in, in de rust. Ja, zeker weten. En daarna naar na, de na, na, aanpiel. Je in aan het eind van de wedstrijd. Hè? Uiteraard, hè? Niet zo even <laughs> ja. in de rust. Dat gaat niet goed, hè? Dan. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dat, uh, laten we dan aan de gasten over die, uh, Nou, ik denk een, een kleine duizend mensen hier wel uh, staan te kijken. Zo hé, hey. mooi. Ja, ja maar ja, het is uh, Marken, uh, die hebben net tegen Dam gespeeld de tweede. Die hebben ze verloren wel. Maar uh, ja, er zijn een heleboel dammers hier die uh, toch staan te kijken. Komt Marken bij ons volgend jaar in de competitie? Of blijft het echt zon voor die bij ons in de competitie? komt? Want daar gaat het ook om natuurlijk vandaag. Oké, okay. uh, ja? Wij, uh, wij spreken elkaar straks bij ja, elkaar ja. weer. Ja klopt, we komen in uh, het begin van de tweede helft weer bij je terug. En ik zou zeggen, uh, neem lekker een kopje thee. Nou ja, ik neem maar wat smarter. <laughs> <laughs> Oké, okay, tot straks. Tot zo, Sean. Hoi. <laughs> I've been so big and strong in mind Be oh, a man so high. Het ritme van Zandvoort ook op tv. Op TV. TV. TV. ZFM Text TV op kanaal 45. TV. En voor de digitale kijkers die gaan naar kanaal 40. Tata, in de uitvoering van Milk and Sugar Audio op de Zandvoortse Radio. Nou, vanmiddag hebben we voor het voetbal Sean Lemmers en voor het tennis Joop Fris. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, goed, ja goedemiddag heren in de studio en luisteren uiteraard. Ja, de eredistische tennis is weer begonnen en uiteraard, ja, bijna uiteraard, is uh, de tennisclub Zandvoort daar ook weer aanwezig. En die spelen de eerste wedstrijd thuis tegen Heren gebaard. Het zijn de twee teams eigenlijk met de... Uh, de, de, de, ja, het, het kleinste budget om het jaar rond te komen, um, daar is Heer Gewaard uh, nog iets minder budget dan Zandvoort. En uh, we zien een hele leuke wedstrijd hier, en met name voor Zandvoort, want we hebben ondertussen de twee dames singles gehad. Dat was uh, in eerste instantie Lessie Kerkhoven, die maakte echt korte met, met Katrin uh, Nijsen. Het werd 6-1, 6-1 en binnen no-time was dat geklaard. De dus Cindy burger daarentegen, tegen Lysander Ballack, die had het een stuk moeilijker. Die verloor de eerste set met 3-6, won de tweede met 6-2. En ook in die derde set was ze de beste, ook die won ze met 6-2. Dus na de dames singles stond Sanford een prachtige uh, 2-0 voorsprong. Toen kwamen de heren, en dat is dan uh, bij de heren is uh, de tweeling... Uh, Kevin en uh, Scott Grieksporen komen dan in vragen. Uh, de eerste man is dan Kevin, uh, die uh, speelde tegen Bart uh, de Gier. En uh, die had de eerste set uh, echt een walk-over, 6-0. Het, het ging zo simpel. Alleen de tweede set had hij het wat moeilijker. Uh, hij werd gebroken, uh, hij bak weer terug en uh, werd weer gebroken. Hij bak weer terug. Uiteindelijk werd er dan toch voor Zandvoort uh, 6-4 in die tweede set. En dus had ook uh, Griekspoor zijn wedstrijd gewonnen. Uh, op dit moment is dan deze Scott uh, Griekspoor. En die speelt tegen uh, Jake Mack. En uh, Scott die doet het erg goed. Hij heeft de eerste set met 6-3 gewonnen. En die staat nu met 1-0 voor... In de tweede set... ...maar uh, mag is uh, aan het serveren... ...dus het kan toch gewoon gelijk worden. Of het ook gebeurt, dat moeten we natuurlijk ook afwachten. Hierna worden gespeeld dan de dubbels... ...en de coaches hebben nog niet... ...hun, uh, hun opstelling bekend willen maken... Dat mag en dat kan pas. Dat kan als ze dat willen, vlak voor de wedstrijd. En dus dat merk ik zo meteen wel. Maar voorlopig was dus op een schitterende 3-0 voorsprong in de eerste wedstrijd van de KNLTB Eredivisie. Um, Sandvoort, dat uh, is vorig jaar. Ja, echt met een klein beetje mazzel is dat in die, in die eredivisie gebleven. De laatste wedstrijd moest gewonnen worden, die werd ook gewonnen. En daardoor bleven ze in die eredivisie en uh, die gaat dan nu start Morgen moeten ze spelen tegen een team. Ja, ik vind het eigenlijk um, een beetje oneerlijk. Tegen de Helders tennisclub. Uh, de Helder heeft uh, 12 spelers gekocht gewoon. Uh, er zijn er uh, zes Tsjechen bij de heren en zes Russinnen bij de dames? En die willen gewoon kaart voor het uh, nationale kampioenschap gaan. Ja, maar of dat dan een verbetering is voor het nationale tennis, dat mag je denk ik afvragen. Rob. Ja, want er gaat wel veel geld in om. In Sanford worden er ook spelers gekocht. Nee, nee. Sam speelt met een team dat al eigenlijk al een jaartje of drie, vier samenspeelt. Um, het is uh, Leslie uh, Kerkhoven die vorig jaar Nederlands kampioen binnen en buiten is geworden. En ook nog de, de dames uh, won. Dan hebben we daar nog uh, Cindy Burger, ook al een paar jaar net voor Zandvoort aanwezig. Zachtjouk um, um, uh, en Rusin, of een Tsjechische, die ook al een jaartje of drie, vier voor Zandwit uitkomt. Bij de heren dan de, de tweede Scott, die uh, echt uh, bij dus zijn opgeleid, via tweede in het eerste gekomen. Marcus Hilpert is weer aanwezig, uh, al een paar jaar. Die is een keer of drie, vier Nederlands kampioen bij de uh, veteranen geworden. En dan hebben we nog, uh, en dan mag Zandwit heel blij zijn, met name dan de, de coaches, uh, Dick Zuik. En uh, Ham Schmid, um, um, Michel Koning, is weer terug bij Zandvoort. Koning staat in de top 5 in Nederland. Die heeft uh, vorig jaar een sprong gemaakt van nummer 500 op de wereld, Ranglijst. Maar nummer dik in de 300, dus hij heeft dik dezelfde plaatsen gewonnen. En dat is denk ik het sterke van, van, van Zandvoort. Hij speelt vandaag misschien, heel misschien, de dubbels. Uh, ik denk dat uh, de heren uh, coaches hem willen bewaren voor de zwaardere wedstrijden, bijvoorbeeld morgen dan tegen de Helderse, maar ook tegen Lobbelaar en tegen Amsterdam, dat, dat, uh, Amsterdam uh, Poppaar bedoel ik. En daar, uh, daar, dat is even afwachten, tactisch zo, dat, zal hij ingezet worden en dat is voor Zandvoort alleen maar een, een, een, een surplus, dat is geweldig. Oké okay, Joop, dankjewel uh, voor je verslag wat betreft het tennis. Ja ja Oké, okay. en uh, wij gaan weer de muziek draaien En uh, zo dadelijk de evenementagenda Bij CFM Wat kan je de komende dagen allemaal gaan doen Zometeen van Albert-Jan Vos Wil jij nog wat zeggen? Ja, de, hou pen op papier bij de hand Want het barst weer van de evenementen Is het weer zeven minuten achter elkaar uh, Albert-Jan of nou, niet? Nou, in ieder geval een minuut of zes oh, Oké, okay. nee. nou zo dadelijk naar dit volgende plaatje Van Incognito en Don't You Worry About the Thing Sorry op CFM Zo het verslag van de tennis door uh, Jal En straks in de derde helaas van Salford op zaterdag daar nog veel meer over. Zo, rond uh, vijf of tien over vier horen we Jan weer op de radio. Het is half vier geweest, tijd voor de evenementagenda. GFM. Zandvoort en de regio. En wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert Jan? Nou ja, we gaan... De komende zeven minuten zijn voor jou. <lacht> nou, allereerst, luisteraars, we blijven op het Gasthuisplein deze dagen, vandaag en morgen. Want uh, vandaag en morgen kunt u voor het eerst in Zandvoort genieten van alles wat met Thailand te maken heeft. Het Gasthuisplein is dan het middelpunt, is dus het middelpunt van het Thaise festival Day Zandvoort. Vandaag en morgen kunt u volop genieten van alles wat dit mooie tropische land zo aantrekkelijk maakt. Zoals de uitgebreide en zeer smakelijke Thaise keuken... maar ook van verse ingrediënten om zelf aan het kokerellen te slaan... en conserveren met al die lekkernijen die niet vers te verkrijgen zijn. Verder kunt u kennis maken met allerhande soorten fruit vers uit het tropische land. Er is een tentoonstelling. U kunt kijken naar authentieke Thaise dansen... en luisteren naar die prachtige mystieke muziek. Er is een demonstratie... Ja, nou komt ie. Muay Thai. dat is... ...is vrij vertaald kickboksen. ...en er zijn kookdemonstraties... ...tot slot kunt u zich laten verwennen... ...met echte Thaise massage... ...tevens is er een stand van de Thaise ambassade... ...en het Thaise verkeersbureau... ...voor u uitgebreid geïnformeerd kunt worden over Thailand... ...eventuele mogelijkheden om handel te voeren... ...dan wel naartoe te verhuizen... ...kortom, dit... Zandvoort Thaïs Festival is, me, is meer dan de moeite waard om te gaan bezoeken en ervan te genieten. De entree tot het festival is gratis. En beide dagen, dus vandaag en morgen, tussen 12 en 8 uur geopend. Maar nou, maar dat we, het ziet er super gezellig uit. Ja, dan, we, we kijken af en toe naar buiten en dan zien we die dames in die hele mooie thaise gewaden dat ze daarin kunnen lopen en dat ja, dat joh. niet scheurt. Ik vind het heel knap. Allemaal lekkere dingen maar zo, Maar echt Thailand. Uh, heerlijk. Dus een gasthuisplein is gewoon een stukje Thailand geworden vandaag en morgen. Dus echt een aanrader. Ja, hallo. Ja, hallo Echt een aanrader om even te, te gaan kijken En u te, te informeren en uh, wellicht te laten Verwennen van de heerlijke gerechten Die er worden gepresenteerd nou, We hadden al uh, contact met Willem van Densen Want vandaag en maandag natuurlijk de Profile Tire Center Pinkster Races op het circuitpark Zandvoort uh, de, Dit is het, de, de tweede ontmoeting van de series Uit het Dutch Power Pack De Dutch Power Pack komt verder op Zandvoort in actie Tijdens de Dutch Power Pack Festival De Trophy of the Junes en de Formula Finale Races Voor meer informatie kunt u kijken op www.cp Pz en het programma vandaag is afgeladen vol en maandag, morgen is de rustdag en maandag beginnen ze weer om 9 uur en dan loopt het programma door tot half 6. Dus dan bent u ook van harte welkom. Gaan we naar de zondag en uh, zondag is een optreden van de Tropical Music Star Brass Band uh, in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Dat is van 1 uur tot 4 uur, het is een show in tropische sferen met deze entertainende brass band, danseressen en vuurspuwers. En natuurlijk daarna weer even naar het gastenplein een stukje Thailand op snuiven. Uh, Eerste Pinksterdag is natuurlijk ook de dag van het Nationale Park. Hectische tijden, ontspannen geest, heerlijk buiten in de geweldige natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Komende Pinksterzondag, dat is morgen dus, worden op verschillende prachtige locaties workshops, mindfulness, midf yoga en stiltewandelingen gegeven. Het Nationale Park heeft hiervoor samenwerking gevonden met Midfulness Haarlem, Natural Yoga, Spirit Walk en Kitty Medicine ontspanningsbegeleiding en multifitness. Jong en oud, geoefend en ongeoefend. Iedereen kan terecht op de locaties van Landgoed Elswoud of uh, Koevak uh, in Overveen en Beek en Berg en Duin en Karuimberg in Zandpoort Noord. -Noord. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.npzuidkennemerland.nl uh, www.npzuidkennemerland.nl Dan gaan we naar de maandag 28 mei. Want dan is er de Zandvoortse open. Dat is een surfwebber ...wedstrijd en geen golfwedstrijd. Skyline 13, strandafgang... ...de Fauvage 13 om half negen. En de deelname kost 35 euro. Na de tweede pinkste dag... ...barst de strijd weer los voor de titel... ...Beste Surfer van Zandvoort in omstreken. Tijdens de vierde editie van het Zandvoorts Open Golf... ...surfwedstrijd georganiseerd door de surfvereniging Zandvoort. Uh, uh, dit gezellig evenement... ...staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Iedereen vanaf 12 jaar... Ma ...oud mag meedoen of u nu aan... ...een shortboard, longboard... ...of zelfs met je sub...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 Lichte muziek als uitgangspunt. Er zijn diverse instrumenten aanwezig, waaronder een piano, keyboard en gitaren, maar ook installatie en microfoons. Vrijdag 1 juni vanaf half negen uh, gratis jammen uh, in café Oomstee aan de Zeestraat 62. Dan natuurlijk van 1 tot en met 3 juni... Culinaire Zandvoort. Ja, op het Gasthuisplein. Thailand is al net verhuisd en dan komt Culinaire Zandvoort. Het gezellige evenement van Zandvoort. Lekker eten op het Gasthuisplein met keuze uit meer dan 15 restaurants. Nadere informatie volgt natuurlijk, maar zet u me vast in, de, in uw agenda. 1 tot en met 3 juni Culinaire Zandvoort op het Gasthuisplein. Dan gaan we naar zaterdag 2 juni. Uh, Love to Tease Beach Party. Paal 69. Dat begint om 6 uur. De prijs is 10 euro. En... Er zal van lekkere workshops worden gegeven door Helen Pettersson en Ruud Kamminga. En de workshops zal met elementen van biodanza zorgen voor bijzondere tease-momenten. Info en reserveren www.12connect.me www. 12connect.me. En ook 2 en 3 juni... ...Volkswagen Fun Cup, Ciqui Park Zandvoort. Op het menu staat een 8 uur race... ...van uh, de rappe Volkswagen kevers... ...die hun oude imago... ...volledig van zich afstoffen. Een serie die vooral draait om plezier... ...maar waar ook erg serieus gestreden kan worden om de punten. Er wordt aangetoond dat de kevers... Sinds, uh, ...ook sinds anno... Of, 2012 Nog erg in is en stoer is. 2 en 3 juni Volkswagen evenement op het circuitpark Zandvoort. En last but not least. De open dagen. Ja ja, uw lokale omroep CFM Zandvoort. Zet de deur voor u open op 2 en 3 juni. Uh, u bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de studio. En te kijken hoe radio gemaakt wordt. Dan wel op locatie. Dan wel in de studio. Van 10 tot 5 uur bent u op zaterdag van harte welkom. En op zondag van 2 tot vijf. Nou, laat deze kans niet voorbij gaan. Hebt u een plaatje voor opa en oma, of andersom, opa en oma voor de kleinkinderen. Neem hem mee en uh, uh, mag u hem wellicht zelf aankondigen. Wij gaan door met de muziek. Ja, en wij gaan hem dan draaien op de zaterdagmiddag tussen twee en vijf. Ja, dat gaan we regelen. Heel gezellig, de open dag van CFM op 2 en 3 juni aanstaande. Iedereen is van harte welkom. We zitten op het Gastruisplein, Hoekruisstraat. Dat geel blauwe pandje, daar zitten wij in. En dan uh, kan je live uh, radio komen kijken. Kijk hoe wij dat doen zo op de zaterdagmiddag bijvoorbeeld. Met nu Chris Ria en On The Beach... Het is he? zo op oh. strand en dan genieten oh. van het mooie weer van vandaag. En dat deze muziek uit de speakers, hoor de Chris Ria en On The Beach. Gaan we morgen ook naar On The Beach? Ja, en wij gaan naar ja we hebben vrijdag. Jan hebben een he? vrije dag, Echt waar? Echt waar? We gaan naar het strand, man. Dat doen we zeker, Albert <laughs> Jan. we laat spreken af? Tien uur morgen ja, ja Dat is nog lekker zonnetje. De heetst van de dag hoef ik niet. Hoor. Nee, is goed. Tien uur ja, morgenochtend. Strand. Die staat bij deze. <laughs> Helemaal goed, we gaan naar Sean Lemmers, tweede helft van de voetbalwedstrijd. Mark S. Zalvoort. Hoe is het daar, Sean, in de tweede helft? Een totaal andere wedstrijd dan de eerste helft. Zandvoort heeft Marken totaal onder druk gezet. Uh, Marken is bijna nog niet op de helft van Zandvoort 2. Zandvoort heeft een kans Ongelooflijk. Een krim tussen Ivo Hoppen en de, doelman, de doelman. en Hij liet hem los en hij rolde tegen naar de achterlijn. Maar helaas, hij werd voor de lijn weggeschoten door een man uit Marken. Maar Zandvoort is absoluut door één omzetting, uh, Misha Romero heeft het zelf verlaten en daarvoor is in plaats gekomen Molly en die, die maakt het verschil. Uh, Zandvoort heeft alles op de aanval gezegd, dus ja als je dan toch met 1-0 achterstaat en je moet 1-1 uh, gaan maken dan moet je een ander spel gaan stellen. Want gelukkig of je dan met 2 of 3-0 maakt, dat maakt niet uit. Je gaat voor de winst vandaag. En we hebben gewoon een heel ander team nu hier staan. Hé, hey, dat is geweldig en, nieuws. En laten we hopen dat ze inderdaad uh, tot scoren gaan komen in de tweede helft, John. Zal ik... Uh, ja, en uh, dan hoor je mij onmiddellijk. Oké, dan hoor je. Uh, ga even deze aan... Nee, nee, ik wil zeggen ha, deze aanval even, maar dat, dat bleef... Uh, uh, de keeper van Marcus is tussen. Ik hou je op de hoogte. Ben ik eerder met een doelpunt dan neem ik contact met jullie op. Geniet van een spannende tweede helft, John. Graag tot zo. Tot zo. Het om half drie van uh, onze eigen weerman Lex van der Horen. Het is vandaag zo'n 24, 25 graden in Zalvoort. We we'll lekker zorgen op het Zalvoestrand en dan kan je genieten van het heerlijke weer. Met deze muziek op de achtergrond, Jorden, Sailor en La Cumbia. Nou, het is uh, 8 voor vier geworden bij Zalvoort op zaterdag. We gaan naar het circuit toe. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En voor de Pinksteracers die daar vandaag verreden worden en natuurlijk Tweede dag aankomende maandag is er aan de telefoon Willem van Dezen. Nogmaals, goedemiddag Willem. Goedemiddag, ja, ja, ja, het is de antwoord. Uh, zojuist hebben we hier uh, de finish start van de, ja, de radical uh, race, een uh, European uh, radical race. Nou, ja, Nederlanders uh, deden daar ook mee, uh, die hebben een aparte klasse, Nederlands kampioenschap, maar uh, ja, de wedstrijd op zich werd toch uh, volledig uh, overheerst uh, door de buitenlanders. Nou, uh, als winnaar hebben we daar al als eerste over de uh, streep zien gaan, of onder de vlag door net toe te invullen, uh, Christian, uh, eh, uh, kroomwikar en een tweede was dat Icar. En de derde was het een uh, Engelsman en het was uh, Craig Hart. Ja, we gaan nu weer verder naar het uh, gebruikelijke Zandvoortprogramma zou ik bijna zo zeggen. Met een race uh, voor de Formido-schriftjes. De, de schriftjes, uh, de leuke kleine auto's, is met de algemeen ook uh, jonge gasten nog uh, achter gaan Ja, tien zei er maar dit keer, maar dat wil niet zeggen dat het uh, minder spannend gaat worden. Dan gaan we even kijken naar degene die daar ons uh, eerste uh, mag vertrekken, op onze eerste... Uh, in ieder geval als voorste of wie dat als eerste doet, uh, heeft te maken met uh, hoe scherp hij zelf is uh, als het licht op uh, elkaar. Dat is uh... Dat is eh. Ik je niet meer ruimte, maar dat ging eigenlijk wat uh, bijna over de <lacht> ja, dat is Jeffrey, ja, Jeffrey Rademaker uit Aalsmeer. Die van Polen mag in deze Formido State Cup. De tweede plaats is op Tommy van Erf. En deze David is Verzeilberg. Ja, de is altijd wel leuk voor spektakel. Ja, met kinderen misschien, misschien het spektakel minder. Maar we gaan het in ieder geval bekijken, zo dadelijk. En wat we nu hier ook zien is het podium van de Radical Cup. Ik ga daar ook maar. Ja, het zonnetje. Ik het ben wit. Ja, het is een vervelende baan, hè, verslaggever van het circuit hè? Ja, ongetwijfeld Albert Jan. Je weet er alles van. <laughs> nee, maar uh, ja, we gaan zo daar ook kijken naar de prijzen die uitgereikt worden van de radical. En na, na de switch uh, noemde krijgen we nog een, een Dutch Open Productions. Was, uh, uh, een ja dat valt helemaal buiten ons uh, tijdschema van de uitzending, dus ik denk dat dat ook niet, uh, dank u wel, dus dat uh, valt ook helemaal uh, buiten de uitzending, dus ja. nou, zullen we uh, maar uh, niet aan beginnen. Ja, maandag gaan we uiteraard uh, vroeg beginnen hier op uh, Zonvoort. Uh, en laten we over het maandag ook zo'n staan. dag dus wordt uh, als een uitlaag. iedereen is het ermee eens, uh, hoor <laughs> Ja Ja, ja, ja. Oké, okay. is er is een beetje veel publiek al vandaag of uh, verwacht je maandag het mee? Het uh, aardig dat mensen ja, die toch uh, de duinen uh, hebben gekozen, boven uh, het strand. Waarom weet ik niet? Misschien dat er verkeerde mensen op het strand zitten. Of omdat er uh, <laughs> lekker uh, bijkleuren is. Uh... ...in de duinen zo in het zonnetje. Ja, dat gaat sneller in een, een duin, duintoppie. Ja, daar weet ik alles van. <laughs> en, en er zijn ook een aantal... Ja, ...die zoeken de schaduw op... ...ja, banken, onder het dak van de tribune... ...natuurlijk, daar zit je dan best wel... Uh, ...relatief uh, lekker voel. En uh, ja, sommige mensen zoeken dat toch op... ...en uh, ja, dat ben ik toch wat deze mensen vandaag... hier op het schiet. Oké okay, Willem, zeg hartstikke bedankt... ...voor deze update vanaf het circuitpark Zandvoort. Ik zou zeggen, geniet nog lekker even van het zonnetje. En uh, rust morgen goed uit... Wat dan moet je weer vroeg aan de bak, hè? om 9 uur begint het weer. Hè? Is het zo? Ja, dat is zo. Pinkster ben hier, hoor. dat ga ik zeker doen. Ik zal er op tijd zijn maandag. en Ja, net wat ik zeg, We hopen op zo'n spektakel en mooi weer ook. Maar geniet ga ik zeker nog even doen hier. Misschien gaat jullie wel wat lastig vallen, maar ik zou het zo. Ja, ik zou het zeer op prijs stellen als je straks bij het werkoverleg aanwezig bent. Goed. Maandag meer, meer, meer uh, Pinkster Race nieuws vanaf het circuit door onze enige echte pits Willem van Densen. Willem, tot maandag. Ja dat was Willem van deze inderdaad aankomende maandag hoe laat begint onze uitzending Albert uh, Jan? Uh, onze uitzending begint om 9 uur met drie uh, uur lang Jaap Koper, van 9 tot 12. Dan hebben we even een, een break, om het zo maar even een te pauze. zeggen. Hebben we even een pauze. Of nee wacht even, dan begint.. Uh, ja, nee klopt. Dan hebben we pauze maandag. En dan van 2 tot 5 zijn wij weer, Gaan we het doen? Natuurlijk ja, gaan we Ge doen. Gezellig. Schakelen met het circuit en, uh, en hopelijk uh, lekker veel zon en uh, gezelligheid uh, Tweede Pinksterdag. Dag. Zometeen nog een uur. Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen na 4 uur. Vamos la playa